2 meter je? Waar Hier is hij. ben je? Waar ja, ben je? Ja, de ben je? je? Ja, S'avonds in de maneschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de sfeer, sfeer, zin. Op de rivier, bier, bier. Zo'n reisje met. En nu weer met zijn schuit, schuit, schuit. Allemaal in de Juif, jij, jij, Tien is zo deftig, is zo fijn. We hebben iemand live! iemand hey, hey, live! Dat was hem Lex. Ja dat was hem, maar ik heb nog, geen, uh, nog, nog niks op mijn kop staan. Doe, doe ah, het uit van m'n koptelefoon. telefoon. De telefoon. Zou je de versterker heel even uit kunnen doen? Nee. Zingen je bij ons? Nee, hem weer nee doe, even, doe hem even uit. Staat Hallo. Wie is dat? Goedendag. Ja hoi. Zie je even met Rob. Jij ja, met Jolanda. En Lex. Dag Jolanda. Ja. <laughs> Alles goed met je? Ja. Zeg dit, Jolan. Nou, ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn tante, voor mijn nichtje en voor mijn neefje en voor uh, mijn oom. Mm -hmm. Dit is uh, extreme met wholehearted. Hebben jullie die? Ja, die hebben we. Okay. Die hebben we, ja. Willen jullie die voor me draaien? Dan? Oei, dan moet, je even gaan, moet iemand even gaan rennen, want die staat in het bakje hiernaast. Maar die dan kunnen we er nog net draaien vlak nou. voor 6 uh, uur. Nou, dus dan moet je heel snel zijn. Hal hard van extreme. Onze oliebollenman gaat hem brengen. Uh, Halen. Halen. Halen. Halen en brengen. Praat, hele... praat lekker door ondertussen hoor. Dag, uh, Jolan. Voor wie wilde het nou doen? Uh, voor mijn tante, mijn oom, mijn, ne Rijn, uh, mijn neefje, Rijn, mijn, nichtje, mijn nichtje. Ja. ja. En is uh, extreme met wholehearted. Extreme met Hol Ja. Moet kunnen, wat ga je doen vanavond, Jolan? Ga ja. um, ja, naar mijn tante toe, hè? Je gaat naar je tante. Ja. Ben je er al? Nee. Rijn, Rijn, Rijn. Je bent het nog niet? Nee. Oh, sorry. Ga je per boot of uh, Rijn, Rijn, Rijn. met de auto? Nee, gewoon met de auto. Samen je gaat met de auto. Zelf langs de Rijn. Ja. Rijn. Jongens. Uh. Oh, sorry. oh, sorry. Dankjewel. Oké, okay, Jolan. Ja. Hartelijk dank. Okay. We gaan een stream zo ook voor je draaien. Nou, als je daarvan praat. Oké, okay? dan wil ]ö. ik dokter... hem 30 Hoi. Volgende ja. hoor, wat mij betreft nog. Oh, ah, Rob. Jawel. Of uh, krijg ik ruzie met Rob. Hoe bevalt het dat je nou zo'n laatste dag bezender? Ja, ik vind het heel leuk. Is het extreem, hoor? Ja, Cor kan hem wel vinden. Is ja, Cor zit het lekker met een bedankje hier. See radio. See M. Goedemiddag. Dag Vincent! Hoi. Hoi, ik ben van vrijdag. Wat wilde je ja? Ik was er wat vergeten. Wat was oh, je vergeten nou, dan? Zeg maar. ja, ik wou eh, zijn, FSC nog even het beste winst aan uh, geven voor het komende jaar. Nou, te gek vind. Wat ja? Nou? Oké. Okay. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Zo, dat was bellen nummer twee. Dat was Vincent. Leuk. Hè? Zullen we het dan maar zeggen? Ja, absoluut. Zo, we wachten nog even op Extreme, want die wou ik net draaien. Zo vlak voor het lok van uh... <laughs> Fijn, dank je. De ja? stort hier helemaal in. We hebben trouwens de boom verhuisd van het, uh, de lounge hiernaast naar de directe studio. Al waar we dan wat meer sfeer en genegenheid van deze boom kunnen aanvaarden. Ja. Van deze boom en voor deze boom ook. Nou, het is een hele sexy boom. Koor is ook binnen, al over bomen gesproken. Mooie smalle heupen. Hoge bomen vangen veel wind. Klopt dat? Ja. <laughs> Dat ja, hoef je mij niet te vertellen. zou ik persoonlijk even moeten vragen. Ik heb hem klaarstaan hoor Rob. Nou, dan mag je wat mij betreft komen. Nou, we mogen meteen een afscheid nemen. Extreme voor je landen. Ja, is het uh, einde? Ja, dit is, dit is het einde. Oh, nou, nog eentje dan. Eén bellen dan. C Radio. Hallo. Met FM. Zeg, zeg eens wat. Dag. Goedendag. Ja, hi. Ja, het is niet makkelijk. Hi. Ik hoor het heel slecht. ja Hello. Roep maar, ik hoor je wel. Hello. wie Wie is dit? Dat was Roosje. Wie nou, is dit? Oh, roos, oh, nou dan weet ik wel wie ik de andere uh, leidde. Uh -huh. Ja, wie dan? Nou, laat mij raden. Ja? Is het klein? Ja. Is het donker? Ja. Hm. Nou, een mastiefse mastief? Nee, een Tibetaanse mastief. Do een Tibetaanse mastief, ja? ja. Nou, dan weet ik het wel. Hè? Ja. Renika! Nou, wat, wat heb je nou over? Het? Nou, oké, okay, dat is hè. Jij had net Pieter als onderlinge een, relatie, mag ik ook nog wat hebben? Die bestaande mastief? mastief? Wat, wat loopt daar nou ergens rond in de keuken? Dat is ja. een hond volgens als je mij. Als de keuken hebben, ja, dat is een hond. Ja, ja, ja toch wel hè? Ja. Wij hebben ook een soort hond gehad. <laughs> dat, <laughs> dat is echt, is echt waar. Renik? Ja. Doe je eens de hè? Um, wat is het ja. druk op de achtergrond? Wat ja. ja. is het druk op de achtergrond? Is het druk op de achtergrond Ja, ja. Oh, ja heel veel mensen zijn er. Oh, gezellige boel. Ik hoor vooral plaatjes. Kunnen ze een liedje zingen, denk je, met z'n allen? Ik zat te vragen, wacht ja, even. Merry Christmas. Zijn, ja. Willen jullie Merry Christmas zingen? Zing Merry, Merry, Merry, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas! Of oh, we well, Happy New Year, ik heb hem schelen. Ze doen het niet. Hey, nou, flauw hoor. Is vervelend hè? Ja. ja Renéke, ik dacht dat jij betere vrienden... <laughs> oh, Wat is ja, dit, mijn dit nou? vrienden niet. Oh, <laughs> nou, gezellig dat ze zo langs komen. We minst. kappen er de staan. Oké, Reniek. Ja? Hoi. Doei. Gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook hè? Doeg. Zo, Rob en Lex, zwaai je af. Mij ja. hoor je aanstaande vrijdag weer wanneer jou, Rob? Ik, zaterdagavond, gondoletjes, vijf Weer een normaal programma. Echt gezellig. Met meer muziek dan gelukkig. praatjes. Iedereen gelukkig nieuwjaar! Samen. Hoi! Hoi! Het Joegoslavische Presidium heeft ingestemd met het vredesplan van vn gezant Vans. Volgens het persbureau Tanjoeg gaat het Presidium akkoord met de komst van een VN-vredesmacht... in gebieden in Kroatië die in handen zijn van het federale leger. Het plan van Vans voorziet in het demilitariseren van deze gebieden... zodra de VN-vredesmacht in Joegoslavië aankomt. De twaalf lidstaten van de Europese gemeenschap zijn bereid om behalve de Russische federatie... nog acht voormalige Sovjet-republieken te erkennen... De landen willen hiertoe overgaan omdat de republieken zich bereid hebben verklaard... ...tegemoet te komen aan de voorwaarden die de EG heeft gesteld... ...met betrekking tot onder meer de mensenrechten. Duitsland en België zijn inmiddels overgegaan tot erkenning. Frankrijk heeft Zwitserland gevraagd om de uitlevering van een Iranier ...die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de moord op de Iraanse oud-premier Bagdiyar. De verdachte werd vorige week gearresteerd toen hij de Iraanse ambassade in Bern verliet. De Franse justitie vermoedt dat hij de moordenaars van Baghtiar destijds heeft helpen ontsnappen. De vroegere Iraanse premier werd in augustus doodgestoken in zijn huis in Parijs. Het financieringstekort van de Rijksoverheid komt dit jaar waarschijnlijk uit onder de kwart procent, waarop het kabinet zich in het regierakkoord had gericht. Het ministerie van Financiën zegt in februari het precieze cijfer te kennen. Voor de rechtbank in Assen zijn twee mannen uit de Groningse plaats Ulrum veroordeeld wegens een overval in augustus op twee wachtlopers van de Adolf van Nassau kazerne in zuid laden De ene man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar, de andere twee. Bij hun actie in augustus zwongen de overvallers twee wachtlopers hun pistoolmitrailleurs in te leveren. Van het KNMI de weersverwachting tot morgen middernacht. Veel bewolking en vooral in het noorden af en toe wat motregen. Middagtemperatuur morgen ongeveer 7 graden. Terrifying and terrible. <middels> 107 vanuit Zandvoort aan Zee. 24 uur per dag. Zandvoort <middels> mm <laughs> En van harte welkom bij de Muziek Boulevard, de laatste van 1991. En in 1992 gaan we natuurlijk gewoon door met het programma de Muziek Boulevard. Wat hoorden we net? We hoorden een nummer van Orchester, Minerva's in the Dark met nummer Secret. En dat vond natuurlijk allemaal plaats in het programma. De en we hebben natuurlijk een telefoontje. We hebben Robben Noni aan de telefoon en die gaat straks eventjes wat leuke dingen doen. Oh ja? Gaan we dat doen, Rob? Ik uh, ga eerst even de deur opdoen. Je gaat de deur opdoen, er wordt gebeld. Dan gaan we verder met muziek van Advance. Dat nummer heet Take Me To The Top. Wensen via een eigen lokale radio. De Trompwinkel wenst aan klanten en relaties prettige feestdagen en een gezond 1992 toe. Dorsman Assurantien wenst klanten, vrienden en bekenden prettige feestdagen en een schadevrij 1992. DJ Fuck Jorgon Circuit zou dit uh, een filter heten. Dit was T-Connection van een LP Magic en de gelijknamige titelsong Magic duiden wij daarvan. Volstrekt instrumentaal, maar dat maakt vast niet uit. Dit is de Muziek Boulevard. De vorige nummer van Advance en dat nummer heette Take Me to the Top. En wat kunt u allemaal verwachten in het uh, programma de Muziek Boulevard? Muziek van World Premiere. met dat nummer Share the Night. u hoort allemaal op de achtergrond. De muziek van Tom Brown, Los Gringos, Ray Barretto, Big Country, Craftwerk, The Simple Minds, Sandra met het nummer Maria Magdalena. En ook Soft Cell met het nummer Tainted Love. Maar eerst World Premiere met het nummer Share the Night. Dat was het nummer World Premiere, Share the Night. En Rob, wat heb je in de studio? Ja, twee dames nog wel. Twee dames nog wel? Ja. Zijn dat ah. niet uh, Rebecca en Tamara? Heel goed. heel goed. goed. Heel goed Meis. Hoe wist ik dat ja. nou? ze van het programma nog. Ja, ja nou het moet maar even behandeld worden want ze hebben ons wat monsters meegenomen. ja ik vind het schitterend we hebben dus straks de hitversnelling gedaan en uh, de vuurtoren oh, oh. nee hoe heet het de watertoren ja tezamen met Alex de Jager nogmaals een hartelijk dank Alex een hele prettige aanwisseling. en toen hadden we een prijsvraag uitgeloofd uh, wie het eerst zou zijn uit is trouwens wie het eerst zou zijn hier met drie oliebollen en goede suiker ze liggen er ze liggen er voor me wel, en lekker ook nog, zien ze eruit. Ja, nou heb ik eigenlijk wat gegeten bij uh, die grote hamburger tin, maar oliebollen zijn toch wel lekker. Ja, absoluut. Ja. Dames, kom eens, één een van jullie. <laughs> ja, ze nou, durven wel, ze durven wel. Rebecca, ja. dag. Wie heeft die oliebollen gemaakt? Uh, je oma. Je oma, kom iets dichterbij. Je oma heeft ze gemaakt. Ja. Heb je ze al gegeten? Ja. Zijn ze lekker? Ja. Dus ik kan ze zeker proberen. Ik ja. heb ze nog niet geprobeerd, moet ik zeggen. Nee. Is het de oud-oma's uh, recept? Eh, uh, ja. Ik neem nu een hapje hoor, luisteraars. Okay. van een wormvormig ja. aanhangsel. Nou, Dan moet ik dus uh, ook een hapje nemen? Ja. Oh, ja. oh jij kan ook een. Oh. <lacht> er zitten krenten in. Er zitten krenten in, twee krenten zitten erin? Nee, in twee oliebollen. In twee oliebollen zitten krenten. Nou, ze smaken wel lekker. Ja, ik heb alleen met krenten gehad. Maar ehm, um, jullie luisteren naar het programma en toen hoorde je het. En toen heb je gebeld van uh, we willen wel even langskomen hier zijn jullie dan. Ja. Iets te laat voor het programma jammer genoeg, we moeten die core eventjes uh, storen ermee, maar dat mag de pret niet druk. Mm, nou, nah, mag niet uit. Maar um, wil je, je oma bedanken? Uh, ja. Om te bedanken maar even uh, via de microfoon dus. Nou, uh, uh, nou bedankt. Oma? oma ja. ja. Wil je nog iemand anders goed te goed doen? Wat had je, je oma van, van je afgenomen? Ja, mijn moeder en uh, mijn vader en ieder, voor de rest iedereen die ik ken. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, schiet dan. Ja, okay. Dames, hartelijk dank. Vind ik erg lief, ben ik echt. Durf het andere meisje niets te zeggen? Ze zit wel zo te lachen, maar. Wie is de oudste van jullie? Zij. Ja, dat dacht ik al. De jongste die heeft nog het grootste mondje ook, blijkbaar. Ja. Kom even bij de microfoon. Zeg aan je oma even gedag. Zeg maar even je oma gedag. Nou, dag oma. Heel goed. oké. Kijk eens, gezellig gezellige boel hier. En een gelukkig nieuwjaar jullie twee. En hartelijk dank voor je oma en ook je ouders en een heleboel, de hele familie. Een ja. gelukkig nieuwjaar. En bedankt voor de oliebollen. Oké, okay. weten We ze met smaak op? Ja, absoluut. Ja. Ik neem nu nog een hapje. <laughs> dat is een hapje, oma? En om half zeven gaan we verder met de muziek van Tom Brown. Het heet My Latin Sky. Zandvoort. Let op en luister. Dagelijks vertonen wij in ons middagmatinee om 3 uur de Nederlands gesproken tekenfilm Lady en de Vagebond. Om 18 uur 45 en 21 uur 30 is Kevin Costner's Robin Hood Prince of Thieves te zien. Als speciale kerstattractie wordt er iedere dag om 1 uur het Cartoon Festival en om 2 uur de notenkrakerssuite vertoond. Dit is de Circus Zandvoort bioscoopagenda. Wilt u reserveren? Dan kunt u bellen. 025 07 186 86. Veel plezier in de enige bioscoop van Zandvoort. Iedere zondag kun jij iemand in het zonnetje zetten. Alleen in het programma De Badmuts wordt elke week een zonbom van Zonnecentrum Haarlem aan de Pijlslaan weggegeven. Als jij pijlsnel belt na het horen van dit geluid.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 Country met het nummer Change. En daarvoor hoorde u een nummer van Ray Brito van de LP Can You Feel It? De gelijknamige titelsong Can You Feel It? Kwart voor zeven, bent u klaar met eten? Dan wens ik u nog een prettige nacht toe, met veel vuurwerkplezier. En als u wilt bellen naar de studio, dan kan het ook 02507 93. Dankjewel. Ja,